De week speciaal geselecteerd voor deze uitzending uit de buurt van Amsterdam. Ook maar, daar doen we niet moeilijk over. Het was uh, Kicks at a Midnight van Susan's Garden van de plaat Aiming to Please. En daarmee beginnen we deze uitzending van Radio Mortale. Weer een speciale eerste dinsdag van de maand. Uitzending betekent het Mortale Tribunaal. Drie gasten of twee gasten en één vaste mortale medewerker gaan. De platen die vandaag langskomen, die allemaal uit de buurt van Amsterdam komen. En de buurt, daarmee bedoelen we de ruime buurt... Um, gaan ze bespreken en gaan ze beoordelen? Het Mortale Tribunaal, zometeen hoor je wie er is. Maar eerst de eerste plaat. Setting, ring ring Naar het Mortale Tribunaal. Achter de microfoon zitten Casper, uh, de Hamer van der Kruid van Radio Mortale. Seeslager, Het orerend orakel van 3 voor 12 Amsterdam was hier ook al eerder het gast. En uh, Gert Verbeek, die zojuist met dit Mortale Tribunaal zijn stempelkaart vol heeft. Um, alle drie van harte welkom. Dankjewel. Dank je Dank Ik zou zeggen: Gert Verbeek, nou vertel eens even wat het is. Nee, helemaal niet. Oh. Dan doe ik het gewoon. <grijg> uh, dat weet wat het is. Ja, dit is uh, About. Daar is die dan? Het debuutalbum. Verschijnt uh, volgende maand. En dit was uh, het derde nummer daarvan. De plaat heet uh, Bongo. En uh, het is een uh, dik half uur lang... Uh, in eerste instantie zie je gek worden van het vele wat er gebeurt. En tegelijkertijd uh, ja, zie je opgeronden raken van al die geluiden. En ook van de, de popliedjes die je opeens... Uh, tussen al, uh, al dat geluid uh, hoort. En met opgewonden bedoel jij iets positiefs? Ja, ja ik vind het wel. Uh, ik word er heel blij van. Maar ik heb het ook een paar keer live gezien en uh, live uh, is het ook uh, ja, minstens zo knallend als uh, op plaat, zeker als je het lekker hard uh, afspeelt. Ik vond dit niet echt knallend. Uh, nee, ik heb uh, een wat rustiger nummer uitgezocht. Um, de eerste twee nummers van de platen waren al een tijdje te downloaden van uh, de site van uh, van About. Die zijn uh, af en toe uh, heel heftig. Uh, het is een plaat die je uh, afwisselt tussen uh, knallende nummers, zwaar vervormd, en uh, ja, wat, wat, wat speelsere nummers. En dat speelser zat hier ook wel in een idee van een. Die, uh, je, hebt er, je hebt er over hoort. duidelijk uh, goed over nagedacht voordat je uh, dit nou, allemaal kan vertellen. Nou, fotel valt wel mee. Ja, ik heb er ook uh, recensie voor de Fred voor geschreven. Oh, die, die zit oh, nog kijk. vaaglijk achter in mijn, uh, ik, in mijn hoofd. En ik We heb niet de dat primeur je... met jouw mening hier dus. Nee, je prachtige volzinnen die kwamen er natuurlijk niet voor niks uit. Nee, maar, uh, zei uh, je, ben jij ook zo bekend al met About als uh, Gert mm, dat is? Nee, ah. ik uh, kan dus helemaal uh, onbeoordeeld uh, oordelen, onbevooroordeeld oordelen. Uh, ik, uh, mij is dit genre heel sympathiek, maar ik, toen ik het hoorde kreeg ik eigenlijk het idee dat ik naar de Postal Service aan het luisteren was. Precies dezelfde soort baslijntje, precies dezelfde soort uh, drumswing uh, die erin zit en eigenlijk ook hetzelfde soort stemgeluid. En het was mij iets te veel overeenkomsten van het goede om het nog helemaal op zijn eigen meritees te kunnen beoordelen. Is het wel wat gekker? Zitten er wat meer rare uh, effectjes in en zo? Ga ik zie ook knikken? Ja, nee, dat klopt. Uh, dit nummer is uh, heel erg postal uh, service. Dus om meerdere redenen was dit eigenlijk niet zo'n goede keuze. Uh, nou, je kunt echt elk nummer wel draaien, maar uh, bij goede albums uh, is eigenlijk geen enkel nummer representatief voor het hele album. En dat geldt eigenlijk Rijks. ook hier. En het is natuurlijk leuk om een primeurtje te hebben. Wat ook uh, de eerste moet kunnen draaien. Wat, wat zo zwaar en zo heftig is. dat je de hele postal service uh, in geen vel nog wegen kunt. Uh, en uh, alle rijen op het allerlei was kwijtgeraakt. En dat willen we ook niet. Daarom gaan we overstappen naar Casper, uh, Jij komt zo meteen hoor. Mark, ik zie dat je, dat je helemaal staat te trillen. van, uh, van spanning om wat te zeggen. Maar uh, jij krijgt je kans toch wel. Want we gaan nu uh, de muziek uh, uh, draaien. die een ode is aan het liefdesliedje. Nou, daar weet je wel wat mee. As I open the door and I see the light falling to pieces right there Here comes the breeze through the blistering trees as I throw myself into thin air It's still be asleep Cause it's been a joke and the way that it's says A time when I reach down and find all these scratches of cold feet and bare. Now the rain will shake its lights all over me yeah, tonight. Just as I. The sparks of my brain. 2003 werkte zij aan deze plaat vol met liefdesliedjes Lee Mason en dat is een hele band, ze komen uit Amsterdam uiteraard, eh, ze namen dit op in Friesland en eh, het eh, is nu, ligt het open en bloot op tafel om beoordeeld te worden door om te beginnen Casper van der Kuit. Ja, ik wist natuurlijk dat je met mij zou beginnen, dus ik heb het hele nummer geprobeerd om hier een fatsoenlijke mening over te vormen, maar dat valt nog niet mee. Dit is, dit is zo'n liedje, wat je als je dat op de radio hoort, dat je denkt, nou ja, ik zet de radio niet uit, maar ik ga ook niet even extra goed luisteren hmm. daarnaar. Ik vond het iets wat overgeorchestreerd allemaal met die piano en dingen, maar ja, op het al met hmm. hmm. al. Ja, ja, een maar. beetje, zo, je hebt er gewoon geen mening over eigenlijk. Eigenlijk komt het daar nou, niet, Nou, dat geeft niet. Dat geeft niet. Dat is ook een mening. Op een zekere manier. Maar ik had nu uh, hè, zo lang kunnen nadenken ik, ja, na -denk ik denk weet dat ik, uh, dat ik mijn naam hier <laughs> geen eer mee aan binnenkamer. <laughs> Wat zei je dan? Um, ja, ik moet me een klein beetje bij de vorige spreker aansluiten. Ik, uh, ik vond het wel een lief liedje. Ik heb denk ik, ik vond het toch wel leuk. Maar het, ik vond leuk, die koortjes, ja, ja, leuk was echt het woord dat direct in mijn hersenen. Ook al zo een hè? Ja, yeah. leuk. Maar leuke koortjes En dat piano aan het einde, dat deed op het laatste de balans. Uh, Positief doorslaan hmm. Get, knikt, ja, kijkt een ja, beetje dat, in de verte Dat, dat pianotje was nodig om, om uh, Even rust te krijgen na al die uh, uh, vocale capriolen uh, Die trouwens ja, niet, uh, niet Niet zo slecht waren Technisch uh, <lacht> mm -hmm. kan deze jongen de, de noten raken Die ja. hij wil raken uh, Soms mooi, S mooi met overgeslagen stem uh, het, is, het is een brave jongenspop Die uh, wel vaker gemaakt wordt de laatste tijd En ook wel met succes als we onder meer Solo uh, bekijken Die volgens mij wel redelijk uh, gaat denk ik nou, volgens mij kan dit zo op de, op de nationale radio, zonder enig probleem ja. dat het uh, uit de toon valt. Dus, ja. uh, en wat, wat het voordeel is van, van een demo als deze, dat je denk ik nu hoort wat je live ook uh, kunt verwachten. Dus, er is weinig aan ge, gedupt en opgepoetst, dus ja. uh, lekker kaal. En, uh, dus dat spreekt maar, op, maar je valt weer het wel op... bij in slaap blijft, denk ik? Um, dat hangt er van af als uh, het niveau van, van uh, dit liedje kunnen volhouden over uh, een geheel repertoire. dan. Uh, dit is zijn. voor zondagmiddag. Nou, dat komt goed ja, uit, jongens. Dat ja. komt goed uit, want 23 februari zijn ze hier in Amsterdam te zien. En wel in Café uh, Savo. En dan doen ze een singer-songwriter-achtige uh, set. Dus dat zal misschien met nou nog iets minder drums in de vetten uh, te beluisteren zijn. Dus 23 februari Café Savo. Uh, dank jullie wel. Wij hebben voor jullie een aanbieding nu... een Band die al uh, eerder, geloof ik geloof niet bij het Mortale Tribunaal besproken is, maar uh, onlangs is er een tweede plaat van uitgekomen. Mama Lou is de naam, is de eerste plaats uitermate positief uh, gerecenseerd uh, in onder andere De Fred. Uh, het concept wat ze gaan voor Radio Mortale werd weer uitermate negatief gerecenseerd onder andere door het uh, Stereo Weblog. Dus nou ja, allerlei meningen zijn er mogelijk. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van een van de nummers van de tweede plaat. Like a grin in this lack of light, I'm looking for you, my love, and I'm trying not to lose faith. I'm trying. And the sheets where I'm a sleep. Dat van Mama Lou, afkomstig van de nieuwe plaat My Camera, die onlangs is verschenen. Eh, het nummer is te downloaden op www.mamalou.nl Zei je, ja. jongen? Ik ah, hou is... hier helemaal niet van. oh jee, nee. oh jee. moet ik... we de beurt doorgeven of... Uh... Ja, ik, ik ga heel nare dingen zeggen. Oké, okay, geef ja. we eerst de beurt even door en dan, uh, dan hebben we misschien die balans een beetje. Uh, oh jee. <laughs> het gaat nou, er ook wel lekker voor zitten. Nee, nee, nou, het, is, het is de muziek waar je. Waar je het, het, is natuurlijk, het is heel, heel serieus. En, en heel, heel, uh, daarom ook een beetje zware muziek. Tegelijkertijd heel delicaat uh, gespeeld. En het is zo delicaat dat het kan bezwijken. Ja, maar het is delicaat die, die gitaarakkoordjes waar het mee. Sorry, ik. Ik kan mezelf toch even niet inhouden. Die akkoordjes waar het mee begint, dat, dat zijn zeg maar, zeg maar de, de respectieve derde en het vierde akkoordje wat je zo'n beetje leert aanslaan. Als je net begint, maar ik, dat vind ik niet heel delicaat. Nou ja, dat is wel... Ik schrok in het begin eventjes van, van, van de tekst. Ik dacht, dit is poëzie van de, van de middelbare schoolniveau. ja Daar ben ik ook helemaal niet aan gaan luisteren. Dat, die... uh, ja. dat, dat trok gelukkig wel bijna ja. uh, na, na het eerste couplet. Zeg maar. En ik vond wel die samenzang erg mooi en dat trompetje erin. Maar en de cello niet te vergeten. En, maar wat, ik, wat inderdaad het nummer echt totaal vervlakte. Het was echt wel een interessant nummer. Goed gezongen. De, de, de, de, de accentjes waren best leuk. Maar die gitaar inderdaad, wat je zegt, het was... En zulke saaie akkoorden, er zat geen melodie in, het maakt het hele nummer dood. Nou, dat, als, als, nou, als hij de gitaar er nou uithaalt en een ander instrument nog wat leuk erin uh, doorheen laat spelen, volgens mij ben je dan klaar. Ja, nou, het is dus wel, wel grappig. Dat is een aardig advies aan een uh, gitaardocent, Van Ik wou net zeggen dat, dat, dat, <laughs> uh, dat de gitarist uh, kan, kan wel uh, technisch uh, heel helpen. daar vind ik wel knap uh, en dapper dat hij uh, het zo, zo, zo, zo. ...straight en zo simpel heeft gehouden. En dat is dus wel een beetje het gevaar... Uh, ...in hoeverre dat werkt met, met die cello-in-trompet. En ik, ik zit nog een beetje... Uh, zo, wat mij betreft de helft niet tussen wel en niet geslaagd. Uh, ik vond het wel, wel, wel een mooi nummer, maar niet een blijvend nummer. Jij zegt uh, half wel, half niet. K Gert, uh, Kasper zegt niet geslaagd. En zij uh, ten slotte zegt ook... ...niet geslaagd. Niet geslaagd. Mm, radio Radiomotalen. Elke werkdag tussen acht... And negen. Ah. Hmm. Spelen, Wij zijn zo hard als een streep. Ja, trouwe waggen, klokken is groot. vallen. De Vulles Band. Niet te uh, uh, verwisselen met de Vulles Band, want band niet uitgesproken te worden in de zin van een stuk rubber uh, om een wiel met lucht erin, schrijven ze in de handgeschreven bio. Ze staan voor expressieve, recht in je smoel, stampot, riff, rock, blues, punk, met krachtige Nederlandstalige teksten. En ze klinken of je Casper zoals wij volgens mij uh, tijdens onze eerste Nederlandstalige bandje. Volgens mij is de eerste cult hit van 2006 geboren. <laughs> <laughs> nou... <coughs> Ja, het is een meezinger. Je... Ja. Het is absoluut een meezinger. Uh, je zit te dansen in je stoel en het is zo ontzettend slecht. <laughs> Dit is de cult-hit van 2006. Rauwe bagger heet het nummer. Uh, verder staat er ook op, vergis je niet hoor. 13 nummers. Zoals bijvoorbeeld: Het is allemaal kut. Was ik maar een wc. Lieve mama en ik weet het niet. Waar is deze cd te krijgen? Deze cd te krijgen uh, via uh, devullesband.gmail.com. Uh, daar zijn ze nog niet aan begonnen. Uh, ja, zei je, heb jij nog een, een glimlachende uh, lieve opmerking misschien voor de mensen? Ja, nee, het deed mij ook een beetje denken aan de, de tijden dat ik furoren maakte in uh, de goed geluimde dildo's. dat is ongeveer... Nou, <laughs> ja, maar ja, de, die ik niet al over bent. <laughs> ja, nee, ik sluit me helemaal aan bij uh, jou, Anneliese Het was, was mooi, dat wij waren toen zeg maar 17. en de oudste gitarist die hierop staat, is 43. is de manager van mijn vader volgens mij. <laughs> Goed. Als ze me lol hebben. Maar uh, nou, ik vind het grappig dat ze dit dan opsturen naar een, naar een blad en misschien ook wel naar een radiostation om beoordeeld te worden. Ja. Maar nou, als je bent de fullers band noemt ja, ja. En, en, en, en het opneemt in de pizzeruimte. Uh, en binnen 24 uur van zeg maar Houdt opname nog. naar cd branden hè? Dat is wel heel knap. Maar dan, dan weet je gewoon dat, dat, je, dat je flinke pak slagen krijgt. ja. Was sommige... dit, is toch, dit is toch fantastisch. Je zet, toch ze, zet ze, je zet Je ze het voorprogramma van, uh, van normaal, ergens in een, uh, in een biertent in, uh, in, in, in het oosten van het land. Man, die hele tent gaat plat. De recensent kon er niet om lachen? Oh, ik heb me prima vermaakt. Uh. Uh, ja <laughs> hoor, ja, maar ik weet niet of de, ja, als dat de bedoeling is. Dan hebben ze uh, uh, ge, ge, ge, ge, gepresteerd wat ze, wat ze wilden en uh, dan uh, feliciteer ze hierbij. Maar ik weet het niet, nee, ik vind het een soort... Blijf uit de buurt van de Randstad, dat lijkt me wel verstandig. Ja, daar moet je niet wezen, maar daar komen ze wel vandaan. Ik kan de intro niet forceren. Het is dubbel D, P-E-P, a.k.a. de Schein. Op de intro, we lullen een hele kankerzooi vol. We hebben El Nilio in het huis. We hebben Dubbel B. We Bane. hebben een kleine props voor Vast. Het is zijn studio die helemaal naar de kanker is. Ik wil aansteken, in de Sorry lucht. voor die kop. Ik wil zakdoeken. Op je ik wil portemonnees in de lucht zien. Ik en ik wil heel graag zakdoeken in de fik. Zak doe je in de kanker, vind ik ook zo hard. Waar is het oksel? En huilen, en huilen. Er is lang gesmeekt en lang gebeden. Die laatste van de klik was zo lang geleden. Het spijt mijn fans, dus jij kan de druk Huishoudelijkheden en zijn eigen geluk. Als je wil drink ik zo weer je drank Kom schreeuw in je oren en pis ook op de bank toch. sloop je zo vies en naakt is ze gitaar. De klik is terug en doet weer moeilijk dit jaar. K L I E K. Controfo Moeder drinken en niet en na. Zo volwassen, zo beleefd. Afwassen, no way home state. Trek dat shirt aan waar je vlekken op mag maken. Klieknacht vanaf, vergeet al je afspraken. Hobbel naar een hopper als je wie wilt. Neem die fles even mee, want de kliek wil er niet veel. Zijn dat de mannen? Lopen als een olifant Gebruiksaanwijzing met een overwand Ik ben wel boos, want alles is mis Maar de dubbel D weet wel wanneer het feest is flessen in de lucht, plaat op de grond Chickies op de vlucht, vaten met de pomp Voeken met de zucht, dapen in de pop roepen om met drank, poppen op die rond. Want de dubbel D die breekt die bank En hij heeft dan altijd spijt, maar nooit zo lang Want daar is het leven toch veel te kort voor Het leven is een beetje als een paal, De D checkt alleen het Surinaamse journaal From the clean from the clean from the clean Zie ik daar handjes in the lid Zie ik daar handjes in the lid for, for the clean the world for the clean for the clean Ja the ja Pas op hey hey the double B bitch geen lauw kopje thee nee double B bitch Handje stas hey double B bitch oh hey Gast, pas op voor je hand voor je brand Stoeltjes uit de kant Tanden in de bar Schilderijen van de wand 26 Elias Dit is de maat van de band Ik sta open als een open deur Boek die gratis drank De kust het Mijn Mij schudt je billen Die bos houdt voor je deur Ik meer drank dan een sportkantine Ik klik vult mijn gaatjes dan alle Bastine Kakkineus chicks zeggen Dat ze me meugen Ik hang erin als extra geheugen Muzikanten met een egel me groter dan mijn penis Maar wat ga je doen als je niet eet? Is that the man of the click? in the lucht? I da their in the lucht. Als uh, er iets kenmerkt is voor deze act is het wel dat ze nummers tot in het oneindige geweten uit de spinnen, De kliek, de spaardammer buurt kliek sinds 2001 brengen ze zo eens per jaar een nummertje uit, zetten dat op, op hun site www.dekliek.nl. In het verleden hebben wij van Radio Metale daar ook zeer van genoten. Ik geloof dat het nooit gelukt is om een heel nummer uh, helemaal af te draaien. Um, hier werd gevraagd, tijdens het draaien van het nummer, is dit een parodie? Een parodie op en, de jeugd van tegenwoordig? Ja. De, het zat wel heel dichtbij. Uh, ja, leuk voor als je ervan houdt, maar ja, als het klinkt als een, als, een, als, een, als een afdankertje van de jeugd van tegenwoordig. Hmm. Weet ja, ik niet helemaal met je eens. Maar ik ben uh, misschien geen liefhebber. Ik. Ja, ik vond het ook uh, van, van die pret, pret, pretrap. En ja, wat moet je ermee? Het, het is één keer leuk om te horen en dan is het echt geweest. In dat intro dat, dat, dat, dat zuigt aan alle kanten. En dan komt de melodie, maakt het wel weer een beetje goed, maar ach, weet je, het, het duurt ook allemaal veel te lang. Nee. Mag ik hier toch nog even iets positiefs aan toevoegen? Nou, vooruit. Graag. Uh, uh, uh, ik vond namelijk, het, uh, het dit is allemaal heel kut geproduceerd... Uh, het volgens mij is het gewoon gaan ze op, niet geproduceerd, op, op zaterdagavond? Of, ja, precies. Jongens, uh, we trekken vier keer het bier open. We zetten een beat aan. Ja, en we maar net iets maakt, dan Dat is. Het is namelijk serieus uh, pakkender dan gewoon het, het, het melodietje met het flauwe Dit Het is allemaal heel flauw. Het is, het is, het is, het is misschien geen parodie op de jeugd van tegenwoordig. Het is wel allemaal heel erg tongue in cheek. Vo maar uh, niet, niet om het een of het ander. Maar volgens mij zat uh, P. Fabergé van De jeugd van tegenwoordig. Ook, Zit ook hier gewoon ja. in. En De jeugd van tegenwoordig komt voort uit, uit, nou. uit de kliek natuurlijk. Maar, uh, die waren ook te horen volgens mij nu. Ja. En vond je de beat niet uh, opvallend uh, negendes heilsachtig? Ja, 100 procent. Uh, ja. uh, en het, ik, ik heb nog eens naar die nummertjes uit 2002 geluisterd. En Het, het zit gewoon precies dezelfde, uh, nou niet precies dezelfde, maar volgens mij was uh, de goede man daar toen ook al aanwezig. Oh, dat zal ja? vast, ja. vast Ja, ja. Nou, ja, ah. goed. ja. ja Ik ken de jeugd pas, de uh, pas uh, sinds uh, de jeugd van tegenwoordig ook uh, hier gedraaid werd tijdens uh, ooit een uh, tribunaal. Okay. Oké. Okay. Uh, nou, jij was dus uh, wel redelijk positief. Wil je er nog, misschien nog iets uh, leuks over zeggen? Zeg nog eens iets leuks over. Ja, je eens, van, uh, kom, iets positiefs. Even voor het programma. Het is, goed. is, de klik is goed. Ja, het is de klik. Ja, ik, ja, ik, ik heb ook weer die. ik ga thuis niet uh, draaien. Maar ik kan hier om glimlachen. En ik kan hier blijvend om glimlachen. En, uh, ik vind dat ze props verdienen door het uitvinden van de Korpsballenhop. Nou, ik vond inderdaad de, de line. Uh, Kakineuze chickies zeggen dat ze me meugen, ik hang erin als extra geheugen. <lacht> Toch hier nogmaals de moeite van het benadrukken waard. <lacht> Dus naar Radio 106.8 FM. 88.1 of hem op de kabel, ook elke dag te beluisteren live via www.radiomortalen.com. En we werken hard aan een podcast. Jawel, jawel, helemaal 2004 ja. zijn wij, vergis je niet. Uh, maar ja, dat wil natuurlijk technisch allemaal niet lukken, want uh, we zijn oud en derde dagen zat en technisch onbeholpen. Maar dat komt wel. Uh, voorlopig kun je in ieder geval, ben je nu in ieder geval aan het luisteren naar Radio Mortale? dus dat is gelukt. Uh, Kasper, ik zie je kijken, ik zie je kijken, ik zie je kijken. Ja. Je wil wat zeggen? Uh, nou ja, uh, misschien heb ik te weinig geslapen uh, vannacht, maar ik had moeite om mijn ogen open te houden bij dit nummer. Zeg. Wat gebeurt er daar weinig? Was, was dat saai? Gehet. Nou, er gebeurt uh, juist heel veel. Ja, gebeurt er gebeurt helemaal niks. Het is repeterende muziek, uh, het hoort bij het genre. Uh, ik heb de piano. Uh, Zo lachte ik er nog wel een paar. Ja, nee. <laughs> maar het is, het is, het is meer lagere muziek. Uh, uh, heel, heel, heel erg uh, in de diepte, vooraan de. Drums, piano en in de verte, nou, ik weet niet wat er allemaal gebeurt in de verte. Het deed mij een beetje denken aan de jongens van Hoed, die hebben ook zo'n zo zo zijproject, dat heet Sierpinski volgens mij. En dat, dat lijkt hij wel een beetje op, maar daarvan, daar, die hebben hele spannende nummers. Die duren ook zo lang en dan is er spanning in of zo. Er zit echt een spanningsboog van, van, van, van, van helemaal niks. er zit er spanning in. Nou, ik, uh, ik heb wel zeven uh, uur geslapen vannacht en ook ik... Uh... Voor mij is dat weinig trouwens, hoor, maar voor jou... Uh, voor mij is dat oh, okay, een ja. bijzondere uh, aardige nee. nachtrust. <laughs> uh, en uh, ik... Uh, nee, ik vond dit... Ik uh, vond... Ik... Ik... ik, uh, ik... Ik ben helemaal voor meer lager muziek en ik kan. Ik, ik, ik wil het, maar nee. nee. <laughs> ik vond het pas, pas aan het eind, het allerlaatste stukje, toen, toen, toen, ze, toen die beats een soort broken beat werd en een beetje geknipt en, en geplakt en geknutseld werd, toen dacht ik eens: hé, hey, dit is leuk. Maar ja, toen was het afgelopen. En ik, ik vond ook de geluiden niet echt. Ik, ik kwam op een gegeven moment zo'n ride symbol ergens uh, aan de een kant van het stereo beeld erin en volgens mij was die gewoon van een heel slecht mp3'tje gesempeld. Dat. Uh, ik, ik vond het. Uh... Ik zie je, uh, Gert, hoe, hoe langer hoe uh, zorgelijker kijken. Dat, ja. dat, dat deze mensen zulke. Nou, domme meningen kunnen verkondigen. <laughs> dat is. Verheven uh, de, de, dat het is de meningsuiting. Oh, okay. Dat mag. <laughs> ik zal nou. niet. Uh, maar, ik, uh, ik ken de recensenten die straks de vlag voor mortalen gaan uh, verfikken. Dat yeah, wel. Mm. Ja, gelijk. Nou ja, het is. Uh, ik, ben natuurlijk beetje, ik ben een beetje veroordeeld. Voor, uh, ik ken de hele plaat, uh, die trouwens is van uh, Living Ornaments. Uh, van Narrowminded. Van het Narrowminded label. Uh, zijn ook de oprichters van Narrowminded die deze plaat uh, ja, hebben gemaakt? Die hebben een betere plaat uitgebracht. Nou, nee, ik vind dit uh, echt een stap vooruit. Ja, ik weet niet, ook weer zo'n plaat waar je niet een nummer van af kunt halen, omdat uh, de spanningsboog zit waar ligt op het in, in het album, voor als je hem niet kent. En niet zozeer in het nummer. Ja. Want die rare geluidjes gaan we ergens naartoe in het volgende nummer en we komen ergens vandaan. Dat mis je hier, dat zou een reden kunnen zijn. Maar, hoe vaak ik naar nou luister, hoe meer ik uh, weer hoor, en nu ook weer, ik heb het eigenlijk voor het maar, eerst echt goed op kop het Dus is wel de eerste gehoord. keer dat, dat, dat ik het hoor, dus... Uh, ja, want moet je als nou eens nog een keertje luisteren, een keer? en Je een avond. keer de hele plaat. Precies, en dan hoor je wel de, die, die hemmend die opeens erin komt, en, en uh, uh, dan ga je eens luisteren wat die blazers, waar die nou eigenlijk uh, vandaan komen uh, in de verte. Uit Amsterdam-Noord. Nou nee, dat valt tegen. Oh. Dat was het dan, Casper krijgt uh, altijd uh, mee die, uh, neigingen. En normaal zit hij achter de, achter de knoppen en dan trekt hij gewoon de microfoon open en dan gaat hij zingen, dus nu doet hij dat op het moment dat hij eigenlijk zou moeten praten, waarschijnlijk heeft hij niks te zeggen, dus ik vraag me naar zij, ja. wat hij ervan vond. Ik kreeg juist niet de neiging om mee te neuren maar om, bam, bam, bam, om een beetje mee te, de basdurm na te doen. En oh. misschien zelfs een baslijntje erin te zetten, want ik vond het een uh, leuk nummer, maar daar hadden wat meer uh, lage frequenties in gemogen. Uh... Het zou kunnen dat dat met de opname te maken heeft. Oké, okay. dat, uh, dat moet je Als in onze opname niet hun op, opname. Niet hun opname, maar okay. onze opname. Daar moet je uh, even in, in dat uh, geval stel even. ik uh, dit, uh, dit puntje van kritiek uit tot nadere orde. En vond ik het uh, gewoon het, het nummer vond ik een, uh, een, een leuk nummer. Een leuk nummer. Maar ja. dat zeg je weer. Nee, dan zeg ik wel. De, de, de deze, deze leuk, leuk had ja? iets ja. meer uh, positieve lading dan de vorige. Ik vond het een vrolijk stemmend nummer. Okay. Ik vond het het hoogtepunt van de uitzending tot nu toe hoor. Ja, precies. ik, nou, ik, ik heb ook toe. nog niet zo heel veel verouderde stemmende nummers gehoord. Nu toe, dus, ik, ik, ja. Toen het begon dacht ik: hey, de Velvet de hoort toch niet in het Mortale Tribunaal? Maar uh, nee, alles, ik vond alles leuk. De melodie, die silefantjes, die, die dingen, die zangmelodie was erg sterk. Dat, uh, ja, ja, ze dat, heeft, ze heeft vaak een bij mooie stem. Dat, dat, een hele mooie stem, dat, dat, dat, maar ook een mooie ja. goede melodie erin. Ja. Dat, uh, dat mis je vaak bij. Uh, en ja, dat pa-pa-pa-pa, daar kun je me echt s'nachts voor wakker maken. En uh, dan lig ik stoppunt in mijn bed. Je bent ook sinds kort pa pa pa, pa. dus Precies. misschien dat dat ermee te maken heeft. Pa, pa, pa, pa, onbewust pa. Dat is dat verlangen. En ik zou het een keer heel leuk vinden als, als Juliette P. ook uh, uh, op haar plaat de nummers aankondigt. Zoals dat live ook zo leuk kan doen. Dan zingt ze zo heel mooi, zo engelachtig. En dan is het afgelopen en dan zegt ze, ja, en het volgende nummer, dat doe ik nou even op orgel. Dan moet ik even een andere microfoon even uitzoeken. Dat vind ik zo schattig, vind ik zo lief en ja. zo, uh, zo mooi, dus, uh, maar dat, dat, dat mis we wel op de plaat. Maar verder uh, alleen maar uh, mooie liedjes, ook op deze plaat. Uh, een opvallend infrequente plaatuitbrengster, hè? Die, Julia P. Doet al mee sinds 1991, 19, 19, eigenlijk. ze heeft met een beetje iedereen in de business wel uh, meegewerkt, maar uh, doet hier eens op een beenkantje, daar is een EP'tje mee, brengt dan maar eens een splitje uit. Um, en deze plaat was al vorig jaar uitgebracht op vinyl, is nu dan uh, ja. ook voor de CD-mensen uh, uitgebracht. Ja, misschien duurt het gewoon heel lang voordat je mooi nummer hebt en breng alleen maar je mooie nummers uit. Mooie nummers, heel goed. Mooie nummers, dat zijn het. Er was nog een plaatje, maar die had ik volgens mij nog niet of wel of niet of wel in de cd-speler gestopt. Dus ja, wel. Papa. Papa. pa pa papa. pa pa papa papa. ja, jaren bestaan uit Jeremy, Jongepier, Aldit Zegwaard en Joost Oldshorn uh, maakten voor een technische pop-rock uh, liedjes. En nu wat meer liedjes. Liedjes vinden ze zelf toch niet technisch uh, onvermogend. Um, Soda P, nieuwe plaat, Hit the City heet hij op het Zabel label uitkomende binnenkort. Nou jongens, uh, zeg wat wijs, gezeien. Um, onberispelijk uitgevoerde alternatieve rock. Hmm. Met, uh, ik dacht in het begin, hé, hey, een leuk tegendraadaccentje. Dan... En toen dat het hele nummer bleek door te gaan, toen had ik zoiets van misschien had dit iets spaarzamer moeten worden ingezet. Maar, uh, ja, leuk. <laughs> Sorry, kom ik weer met mijn stopwoord. Jij mag stop meer als je <laughs> nog één keer het woord leuk gebruikt in deze uitzending. Ik vond het nee. uh, saaie, 13 in een dozijn rock. Waar uh, van, een, van een niveau dat je denkt: van... Uh, dit... het is soda-p, man. Ja, <laughs> Wat precies. Wat zeg je nou? Het, dat was, uh, daar heb ik inderdaad Kek. al hele goede dingen van gehoord, maar oh. dit is echt uh, oh. drie keer niks. Ik, ga, ik moet ingrijpen. ja, Ga me slaan. Precies, Joost. Uh, ik heb een nummer. Uh, het plaat echt net, net zo vers dat ik hem nog niet heb kunnen beluisteren. Ik heb nou voor het eerst even lekker op koptelefoon. Uh, en uh, ja, ik vind de productie alweer heel erg uh, prettig, uh, hoe de gitaren er uh, op de juiste momenten uh, stevig inkomen voor de accenten en uh, dat het geluidje dat herhaald werd, werd toch alweer mooi, op een gegeven moment met de gitaren uh, becontarieerd, dat werd een mooi, mooi combo. Een mooi combo. Uh, zang uh, vind ik alweer beter dan voorheen. Uh, nou, ik vond het, het, ik, vond het, ik vond het echt van een zeer bedroevend niveau, de zang in uh, dit nummer. Nee, nee, nee, vroeger was de zang er uh, soms uh, uh, net even tegenaan, uh, net even dat je dacht, uh, hij zit misschien net boven zijn vermogen. Maar hier uh, juist. Uh ik vond het altijd. Ja, ik ga me er toch een beetje mee moeien. Ik vond zeg, het altijd uh, een die... zeer sterk element van. Uh, van, van Soda P. Zo kenmerkend. Die, die net iets inderdaad. Net iets tegen zijn, zijn maximum uh, uh, de dit, dit, dit was gewoon. Dit was gewoon zeg maar. Prachtig. Uh, uh, uh, ja, het, ja, dit is net wat ik kan. En, uh, en, en, en saai. En een beetje. Een beetje het, het raakt mij. Ja, ja nee, maar dat, dat, dat uh, komt vond ik nog wel wat. wat uh, uh, wat aangescherpt worden. Ja, het een details, het is misschien heel klein uh, allemaal, maar dat hoor ik in dit nummer dus ge gelukt. Nou ja, dat is precies wat je zegt, ik mis absoluut de scherpte in dit nummer van die oude EP's van Soda P wel kenmerkt. Je bent meer van de, toch de, de technische postrock uh, die ze maakten. Ja. Ik, vind het, ik vind, het, vind het een heel direct uh, nummer, uh, compacter. Uh, uh. Ik, ben, ik ben heel benieuwd naar de rest van de plaat. Maar ik heb dan misschien ook weer zwak voor, voor Soda P. Uh live ook erg goed. Ik vind een goede muzikant, uh, remsectie uh, is uh, geweldig. Je hebben ja. de, Het volle uh, spectrum uh, van, van uh, de waardering, zullen we zeggen, is hier langsgekomen. We hebben nog zeven uh, minuten te gaan. Ik zet uh, nog een lekker mp3'tje op en jullie zetten de, micro, de koptelefoon weer op en gaan genieten. Dat maken we zelf nog eens. Wat wil je zeggen? Klik door me niet, ik op mijn stijl niet, dat is Je vloeit lekker vriend Maar wat wil je zeggen? Kleptomini, ik spek specht mijn stijl, niet aspect, lekker zo. Maar wat wil je zeggen? Kleptomeni, ik spek om mijn stijl, dat spechten Noem zo moet die woodpeckers Hoe die dragende trappers, zoveel goed rappers. Maar wie is nou de, echt? wie? Wie nou de, zeg maar, de echte? Wie, nou zeg maar, wie, wie is nou de jury? Zeg maar, wie is de rechter? Wie is nou de jury? Zeg maar, wie is de rechter? Wie is nou de jury? Zeg maar, wie is de rechter? Wie is nou de jury? Zeg maar, wie is de rechter? Is het een druppelsletje met drupperspet in een vrizen Of een chit in de kiezer met een street fed in. Weet je, het verschil tussen head en wie Rekte Lenny Kravitz, Eric een Kim Of een weekend zie die nu de shit op TMF is Diep is, moest bijna een draadje wegpinken en naast kon mij niet zeggen hoe mijn spit moet klinken Fuck je mening, van mij mag je erin stikken Voel je me niet goed, misschien voel je deze tikken Links en rechts op je stickpak, broeienestrek weet dat je moest, Nee, bitch Trek je eigen oordeel over mijn orga Je kan heden wat je wil als je maar weet dat we doorgaan En wij je voorgaan voor de volle honderd Scher het als een groot licht midden in het dom Trek je oordeel over man or guy. Je kan heden wat je wil als je maar weet dat we doorgaan Trek je oordeel over man or guy. Je kan heden wat je wil als je maar weet dat we doorgaan En wij ervoor gaan voor de volle honderd Schijn het als een groot leeg midden in een Doe maar lekker, doe maar lekker jiggy dan Grijp maar je picky man, pront met je sletjes en je neppe klipjes Doe lekker jiggy dan, grep maar je picky man, pront met je sletjes en je neppe klipjes son We de man tot het pittere einde En vecht gewoon zo'n pittere tijd ik ben degene die je thuis op zoekt. Die je onzeker maakt naar een laatste toets ik ben degene die je thuis op zoekt. Die je onzeker maakt naar een luister toest. Ja, fris het zoek, ik spiek kankerhard. Ik verander wat, want ik ben handig zaag. Ja, doe niet erop te doen. Show liever je skills, ik zit jou al aan het denken. Als ik wat dieper wil, doe niet erop te doen. Show liever je skills, ik zit jou al aan het denken. Als ik wat dieper wil. Want mijn orga brengt drama, snap je Je zou wel willen, maar je pizza's als kapje. Ja. Je biets doet me niets, skill. Dat verwacht je, Urbezijn is hard en voor mij mag je. Oké, okay, dan gaat mee, dan doe shit die diegene Kan Ik rap wat en drop wat. Commerciel Fuck yeah. Je eigen oordeel over mijn orka. Je kan heden wat je wil als je maar weet dat we door gaan. En wij gaan voorgaan voor de volle honden. Schijn het als een groot leert. Commerciel fucker. Yeah. Je eigen oordeel over mijn orka. Je kan heden wat je wil als je maar weet dat we door gaan. En wij gaan voorgaan voor de volle honden. Schijn dat als een groot leert. Deel over mijn orga, je kan helen wat je wil als je maar weet dat we doorgaan. En wij gaan voort gaan voor de volle honderd. Schijn het als een groot licht midden in het donker. Trek je oordeel over mijn orga, je kan helen wat je wil als je maar weet dat we doorgaan. En wij gaan voort gaan voor de volle honderd. Schijn het als een groot licht midden in het donker. Dat dacht ik wel. Wat had je nou gedacht? 106.8 in de etenpeter of op de kabel 88.1. Mortalen je lokale pop zendmast. Stem af, tussen 8 en 9 elke werkdag. Laat het je gezegd zijn. Radio Mortale, het Mortale Tribunaal. Afsluitende de laatste vier minuten gaan wij nog even praten. Niet vier minuten lang natuurlijk. Over deze rep-manieren die jullie zojuist hoorden. Ze komen uit de Bijlmer, of hij komt eigenlijk uit de Bijlmer. Het is afkomstig van het album Promo Logica. of Logica, uh, Een mixtape die gratis te downloaden is. De volle 20 nummers of iets dergelijks van uh, Top Notch. Want de plaat waar dit dan een mixtape van is, uh, die komt uh, binnenkort uit. En terwijl de vier moet alweer vol. Uh, nee hoor. Nee. Um, hey. Komt daar, vriend, ik nou, uit. Ah, okay. um, In de verte hoorde ik uh, wel een lekkere, lekkere hip-hop nummer. Een uh, go heel! goede, <laughs> <Goeie. Die laughs> lekker, lekker, lekkere, lekkere, te lekkere, zwoele beat. Uh, redelijk agressieve, uh, maar niet altijd agressieve uh, raps. Uh, het stond als dus een huis. Alleen, ja, ik, net als waarschijnlijk jullie, hoorde ik uh, voornamelijk een, een sample die heel goed kan dienen als autoalarm, maar minder vind ik om uh, ik een, een, een track omheen te bouwen. Ik vond inderdaad de uh, papa van twee nummers gelijk uh, leuker dan de <laughs> die, uh, hier. Ik uh, vond de jingle eigenlijk beter. Ja, het was inderdaad een verademing om naar de jingle te luisteren. Ai. Punt. Nou, duidelijk zaak, ja. Niet we say more. Ik denk het niet. Uh, wat uh, jullie gaan nog even doorpraten. Ondertussen zet ik het uh, laatste nummer van deze uitzending op. Daar hebben we geen tijd meer om over te praten, maar het is gewoon zo lekker afsluiten. Ondertussen zeg ik tegen jullie dankjewel dat jullie hier vandaag aanwezig wilden zijn uh, om deze Amsterdamse band uh, te bekommentariëren. Ik weet niet of zij jullie ook dankbaar zijn. Maar goed, dat we waren is... best kritisch. Uh, deze jullie week. waren kritisch, ja, deze, deze uitzending. En dat voor zulke aardige, aardige jongens. Hè? Laat dat nog wel even gezegd zijn. Dit ja, is Lefty Soul Connection. Tot ziens. Luisterde naar Radio Mortale op 186 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel elke werkdag tussen 8 en 9.